It hurt me real bad when you left. Hell I'm glad you got out, but but I miss you.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 But the river kept me rolling, took me to lost and found, and I said. Whoa. In 2015, al 25 jaar, een zee van muziek en een golf van informatie. ZFM Ligt wat in mijn bed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 Ik ga slapen en nachten. nacht. Yeah. En ik wil back to the future. De voerbeelden de plek van mijn voeten. Ik krijg de stad, te sterken. Blikken voor ijzer in de stad voor mijn schurken. Zo in mijn eentje, mijn visie is cijfer. Sweet in mijn bed. Ik wil liever naar buiten. De mijn gedachten op een master plan. En de kans met de draai. Voor de geeft hoe ver ik ben. Ogen volgen mij, net alsof ik in een film zit. Vingers de kiebel als het daken. En stil zit. Klaar voor de arts. Zie je Delonine kiks. Verslaven. Net alsof jij aan de heroïne zit. De klok tikt door, tijd om te slapen, dan blijf ik maar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 See your yeah, energy because me not playing, no, I don't say. My face is the thing you ever make me feel weak, girl. Free! Because anytime time I whine and catch it, this is like pull it up and put it to repeat, girl. Up, up, me, up, up, up, me not touch a dollar now, my pocket, because nothing in this world ain't more than what work. you works. Know I don't need no money. You want more than need. diamond, more than gold. As long as I can feel, don't be free. Maybe they just baby, take baby, control. Baby, baby. No,